Goedenavond en welkom bij Labyrinth met daarin een stemmingsmeter. En dat is een meter die in één opslag kan zien of iedereen wel lekker in zijn vel zit. Het bestaat, hoe het werkt en wat je er eigenlijk mee moet, dat hoort u zo meteen. Een vrouw alleen in het oerwoud, in het spoor van chimpansees, klinkt nu al spannend. Carlini Janmaat gaat straks vast vertellen dat het allemaal best meeviel. Welkom alvast. Bart Leeuwenburg ook welkom. Hij vecht voor eerherstel van een 17e eeuwse Nederlandse Ketter, Adriaan Koerbach, en hij vindt zelfs dat er een Amsterdamse Koerbachstraat zou moeten komen. We duiken ook in de absurde wereld van de hele kleine deeltjes. Deeltjes die verstrengeld zijn, maar zich toch als één deeltje gedragen op hele grote afstand. Zeg maar dat de ene in Australië zit, de ander in Parijs, maar dat ze toch precies dezelfde beweging maken. Welke beweging dat ook is. Het kan, het is ook aangetoond, nu nog op een afstand van Drie meter, maar dat is toch wel heel wat. Want daarmee kwam iets dichterbij, namelijk qubits. Geen idee waar ik het over heb. Qubits. We vroegen maar eens raad op straat. Nee, sorry. Nou, helemaal niet. Sorry. Ik ga, heb geen idee. Oh, wacht. Is dit dat nieuwe, dat nieuwe geld? Ja, een bitcoin. Ja, dat is nep geld. Toch? Een megabit is, is een megabit niet 100kb, dan is een qubit. 1000 KB? Nee, het kan niet, want het is 1 megabyte. Dat is niet zo'n dingetje dat je uh, kan zien op je telefoon nadat uh, je iets kan scannen. Ook een q nog wat volgens mij. De Q-bit is iets wat ons seksleven enorm opspuist. Uh, maar dat houden we verder lekker voor onszelf. <laughs> Ronald Hansson, hartelijk welkom van het Kavli-instituut uh, in Delft. worden vele suggesties, um, iets voor je seksleven, um, groter dan een megabit. Maar wat is een qubit? Ja, uh, Ons seksleven mee opspraaien, dat hebben we nog niet gedaan. Maar wij gebruiken uh, qubits, of eigenlijk quantum bits... om uh, natuurkundige experimenten mee te doen. En uh, uh, qubit is dus de afkorting van quantum bit. En bit is, uh, komt eigenlijk uit informatietheorie, Binary Unit of Information... Kort gezegd, dat is een 0 of een 1. Uh, maar als je dat kwantummechanisch gaat bekijken, dan kan het zowel 0 als 1 tegelijkertijd zijn. Dus het is, een, het is iets wat tegelijkertijd in twee verschillende toestanden kan zijn. Het kan een appel en een peer tegelijk zijn? Het kan een appel en een peer tegelijk zijn. Dus een wonderlijk deeltje. Hoe, hoe klein is, uh, is, is een qubit? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. De uh, qubits die wij gebruiken zijn elektronen. Uh, elektronen zijn heel heel klein, dus die zijn uh, meer dan duizend keer zo klein als, uh, als je haar. Uh, als een haar in, in de, in de dwars doorsnede. In, in ja. Maar eigenlijk uh, weten we niet hoe klein of hoe groot een uh, qubit kan zijn. Het, het is zelfs een hele fundamentele vraag in de natuurkunde. Hoe groot kan iets zijn en nog steeds hè, een appel en een peer tegelijkertijd zijn? Kan dat eigenlijk met een appel en een peer? Is al een, een hele interessante vraag. Ik sprak je volgens mij alweer zeven jaar geleden. En toen uh, was je gepromoveerd uh, door één elektron van richting te veranderen. En dat was toen al wereldnieuws. Dat was toen een, een grote scoop over de hele wereld. Nu doen jullie dat waarschijnlijk uh, net zo makkelijk als dat ieder ander zijn band oppompt. <laughs> ja, uh, dat is wel een beetje zo. Uh, een een, een uh, uh, oud post ook van mij die je zei ooit... Uh, als je een uh, goed artikel hebt in Nature... En dan werk je dan waarschijnlijk weken of misschien maanden aan. Als het echt een goed artikel is, dan is het een jaar later een vijf minuten kalibratiemetingje Om te kijken of je apparatuur wel in orde is. En zo is het ook wel een beetje. Dus de, wat zeven jaar geleden een, een doorbraak was, is nu iets wat we, wat we, ja, we even doen aan het begin van, van de echte grote meting. Dus het is een deeltje zo onvoorstelbaar klein. En jullie kunnen het gewoon de andere kant op laten draaien dan het van zichzelf doet. Want ze, ze draaien bijvoorbeeld naar rechts en dan kunnen jullie zeggen... nou ja, nu draait hij even naar links. Ja, nu draait hij even naar links. Of wat eigenlijk nog interessanter is... nu draait hij even naar links en rechts tegelijkertijd. Dat kunnen we ook doen. En dat is, dat is natuurlijk heel interessant. Maar uh, ja, wat we eigenlijk wilden doen... Was, was dit brengen naar een soort menselijke schaal. Want inderdaad, ja, de deeltjes waar we naar kijken zijn heel klein. Uh, je kunt ze niet eens zien. Uh, maar je kan dit soort fenomenen ook groter maken... als je twee deeltjes neemt. Je kunt ook twee deeltjes tegelijkertijd linksom en rechtsom laten draaien. Uh, en die twee deeltjes zou je in principe uit elkaar kunnen halen. Dus uh, wetten van de kunnen zeggen niet dat het ineens ophoudt... als je ze één meter uit elkaar trekt. Dus wat wij hebben gedaan is uh, dat experiment doen... met twee deeltjes die nu drie meter uit elkaar zitten. Zodat je echt kan zien dat het ook werkt op een schaal... Uh, ja, die voor ons eigenlijk normaal is, op de menselijke schaal. Want voor die hele kleine deeltjes gelden allerlei wetten... die voor uh, ons grote eenheden als, als mensen niet gelden... die in onze gewone wereld uh, totaal niet mogelijk zijn... Bijvoorbeeld appel en peer tegelijk zijn of naar links en naar rechts tegelijk draaien. Kan ik me ook niet zoveel bij voorstellen. En, en wat jullie kunnen doen is iets laten communiceren zonder dat er een directe communicatie is. Of met andere woorden eigenlijk een soort, als ik het goed begrijp, teleportatie. Wat we kennen uit Star Trek. Een soort beam me kat die en ineens ben je, ben je elders. Ja, ja, nou om even bij het uh, begin te beginnen. Je zegt de, uh, op de kleine schaal gelden wetten zoals die niet op de grote schaal gelden. Dus ja, het zit eigenlijk andersom. Dus Wij denken dat de wetten op de kleine schaal de fundamentele wetten zijn... Dat dat is zoals alles werkt. En op een of andere manier zien wij het niet op, uh, op onze grote schaal. We zien een voetbal niet uh, tegelijkertijd uh, in het ene doel en in het andere doel vliegen. Um, maar het is eigenlijk niet zoveel in de natuurkunde wat, wat zegt uh, ja, dat, dat dat fundamenteel niet kan. Dus wat is eigenlijk normaal is de vraag? Wat is eigenlijk normaal? Ja, voor, voor ons is dat niet normaal. Wij, wij zijn er niet gewend, omdat wij, ja, wij zien de, de bal altijd één kant op vliegen um, maar dat betekent niet dat dat, dat uh, normaal is voor de natuurkunde. Uh, inderdaad, als je kleiner gaat kijken naar kleine deeltjes... dan is het helemaal niet meer normaal dat, dat een, een, een hele kleine voetbal... een elektron bijvoorbeeld, is eigenlijk nooit op één plek. Het is altijd op veel plekken tegelijkertijd. En bijvoorbeeld, uh, ja, als je naar je eigen lichaam kijkt... zit vol met atomen en elektronen. Die elektronen die zitten continu zich te bewegen... over meerdere atomen tegelijkertijd. Die zitten helemaal niet op één, op één atoom tegelijkertijd. Dus ja, als je maar uh, klein genoeg gaat kijken, dan zie je het overal. Dan is het ineens heel normaal. Uh, maar als je iets groter gaat kijken, dan, dan uh, verdwijnt het opeens. En wat, wat jullie is gelukt, dat was al eerder gelukt uh, op zoiets kleins als een chip. Dat is twee deeltjes met elkaar verbonden laten zijn. Wat, wat, wat houdt dat in, dat twee deeltjes met elkaar verbonden zijn? Ja, uh, wij noemen dat dan uh, dat ze verstrengeld zijn. En dat uh, geeft eigenlijk aan... Uh, dat uh, uh, als, je, als je kijkt naar eigenschappen van die deeltjes, uh, dat die helemaal versmolten zijn met elkaar. Je kan eigenlijk niet meer zeggen, uh, dit deeltje is in deze toestand, die is in die toestand. Bijvoorbeeld als we het hebben om linksom of rechtsom te draaien. Je kan niet meer zeggen, dit deeltje draait linksom of rechtsom. Je kan alleen nog maar iets zeggen over wat de deeltjes samen doen. Dus in zekere zin zijn ze zich gaan, gaan versmelten tot één groot deeltje. En van dat grote deeltje kan je zeggen, oké, okay, ze draaien allebei, dit subdeeltje Zeggen de twee deeltjes, ze draaien allebei dezelfde kant op. Uh, maar je weet niet welke kant dat uh, op is. Dus en... de een draait altijd naar links en de ander altijd naar rechts. En ja. dat, dat is met elkaar verbonden. Ze draaien ook even snel? Ze draaien even snel. En, uh, het is, ze, ze, dus, dus eigenlijk is het zo dat tegelijkertijd de ene links omdraait, de ander rechtsomdraait. omdraait. Uh, dat is tegelijkertijd met dat de ene rechtsomdraait en de ander linksomdraait. Dus het wordt, het wordt nu al heel ingewikkeld. Ik zie je gezicht al een klein beetje. Ja, ja het is, is duizelingwekkend. Stel, ja, <laughs> stel dat ik een deeltje was, wat, wat uh, als gedachte-experiment, dan zou het kunnen zijn, dus dat er uh, iemand anders in Australië of in Nieuw-Zeeland altijd exact dezelfde beweging maakt als ik. Ja, ja, het zou dus, ja, in, inderdaad, het zou dus kunnen zijn dat jij versmolten bent met iemand die heel ver weg is in Australië, maar het zou ook uh, op een andere planeet kunnen zijn. Uh, en dat de jullie samen uh, in, in een bepaalde toestand zijn... maar dat ik, uh, dat ik het van, van jou ook niet eens meer kan zeggen. Dat is eigenlijk ook al raar, dat je niet eens meer kan zeggen... dat, dat, dat jij uh, je linkerhand opsteekt of je rechterhand. Want maar er is dat, geen rechtstreekse communicatie? Nee. nee. Dus maar is... maar desalniettemin zijn ze met elkaar volledig uh, versmolten. Ja, inderdaad. En jullie hebben dat nu aangetoond over een afstand van drie meter? Drie meter, ja. Ja, en uh, nou, die afstand is drie meter, omdat het hele experiment vindt plaats op één uh, experimenteertafel. En die is toevallig 3,5 uh, meter groot, dus vandaar de drie meter. Um, maar dit, dat is geen fundamentele limiet. We denken nu ook over om het op te rekken naar een paar kilometer. Uh, dat, is, uh, nou, dat is leuk, want dan kun je twee delen van de campus van de TU Delft met elkaar verbinden. Uh, maar zelfs uh, die paar kilometer is niet uh, fundamenteel. Het zou, het zou veel verder kunnen. Het zou inderdaad Australië kunnen. En, uh... Dus je zou een deeltje in Delft kunnen hebben... dat altijd precies hetzelfde doet of het tegengestelde... van een deeltje in, uh, in, in Nieuw-Zeeland of ja, Australië. Ja, ja, ja. Uh, dit is heel fundamenteel. Het, het klinkt heel science-fiction-achtig. Het is uh, onvoorstelbaar spannend. Toepassingen, want me meteen wordt er ook gezegd... nu is een snellere computer mogelijk bijvoorbeeld... Wat heeft dat er eigenlijk mee te maken? Hoe zou je dat kunnen gebruiken als twee deeltjes verstrengeld zijn over enorme afstand? Ja, nou, hoe je het zou kunnen zien is als je uh, in die deeltjes uh, uh, informatie stopt. Dus als je zegt als hij linksom draait, dan noem ik het een nul. En als hij rechtsom draait, noem ik het een 1. Dan heb ik een, een, een bit gemaakt eigenlijk. Uh, nou, met gewone bits, die hebben allemaal hun eigen waarde. 1 zijn altijd 0 of 1. Als ik nou van die quantum bits heb, uh, die kunnen 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En uh, met z'n tweeën kunnen ze 0-0 zijn, 0-1, 1-0, 1-1... kunnen ze vier dingen tegelijkertijd zijn. Als je dat doorrekent, als je drie kant een hebt... kunnen ze acht dingen tegelijkertijd zijn, 4-16. Uh, dat schaalt uh, exponentieel, zeggen we dan. Uh, en de grap is nou dat als je daar berekeningen mee gaat doen... dat je eigenlijk een heleboel berekeningen tegelijk kan uitvoeren. Dus in plaats van dat je moet zeggen... oké, okay, ik begin nu met mijn... Waardes 000, dan ga ik iets uitrekenen. En daarna doe ik 001, dan ga ik iets uitrekenen. Kun je nu zeggen: ik gooi alle beginwaarden in één keer erin. Zoals, zoals in de digitale wereld alles een 1 en een 0 is en zo reken je dingen uit. Ja. Uh, kan je nu heel veel dingen tegelijk en dus wordt iets onvoorstelbaar veel sneller krijg je een megacomputer uiteindelijk. Ja, dat is dat is, dat is het idee inderdaad. Omdat er dingen tegelijkertijd kunnen gebeuren in de in de kwantummechanica. Die uh, verstrengeling betekent eigenlijk dat de deeltjes tegelijkertijd in uh, verschillende toestanden zijn, kun je ook berekeningen tegelijkertijd uitvoeren in plaats van na elkaar. En communicatie, zou je het daarvoor kunnen gebruiken? Als je eh, daadwerkelijk een verstrengeld deeltje hebt aan de andere kant van de wereld... dan zou je dat op de een of andere manier voor communicatie misschien kunnen inzetten. Ja, dus die uh, verstrengelde toestand die kan je eigenlijk zien als een soort kwantumcommunicatiekanaal. Uh, en die communicatie gaat een beetje anders dan wat we nu gewenst zijn. Als we nu communiceren met uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld... dan gaat het dan via het internet. Dan sturen we uh, lichtpulsjes naar de andere kant van de wereld. En daar zit dan informatie in. Maar omdat die uh, verstrengeling... Die, die, die, die zet het kanaal eigenlijk al open voor jou... en daarmee kan je informatie versturen door teleportatie. En dat, nou, dat klinkt meteen al heel... De nieuws, afstand overbruggen zonder hem daadwerkelijk af te leggen. Ja, dus wat er dan echt gebeurt is dat de informatie hier verdwijnt en informatie die verschijnt aan de andere kant... Uh, en is nooit in de tussenliggende ruimte geweest. Nou, dat is natuurlijk, behalve dat het leuk is om te doen... is het ook interessant als jij niet wil dat iemand er ertussendoor zit... die die informatie kan opvangen. Als het geheim moet blijven. Dit zijn allemaal toepassingen, dat, dat duurt nog even. Het is natuurlijk ook onderwerp voor, voor speculatie over science fiction. Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die zeggen: Zie je, ik ben misschien zelf wel verstrengeld met iemand aan de andere kant van de wereld, of misschien krijg ik wel boodschappen zonder dat iemand ziet dat ik ze krijg. Dat mensen zich daar meteen allerlei voorstellingen bij gaan, gaan maken. Maar op de een of andere manier geldt het niet voor onze grote mensenwereld. Waarom eigenlijk niet? Dat, dat is in zekere zin een, een open vraag. We weten niet zozeer uh, hoe dat nou komt. En er zijn zelfs mensen die claimen dat het eigenlijk ook voor de grote mensenwereld uh, werkt. En die, dat zijn de mensen die geloven in de, de parallelle universa. En die zeggen dat uh, wij, zijn, uh, wij, wij zien één universum. Maar er zijn een heleboel parallelle universa eigenlijk waarmee wij verstrengeld zijn. Dus dan, dan zou er ergens anders in het universum ook een radiostudio zijn... waar mensen nu dit gesprek voeren? Ja, zelfs in een ander universum. Dat uh, parallel bestaat aan, aan uh, dat van ons. Vermoeiende gedachten. Dat is een uh, vermoeiende gedachte. Nou, dit is ook wel een beetje een, een waanzinnige theorie die, die je niet kan uh, testen. Uh, maar toch zijn mensen wel serieus aan het nadenken over waar nou precies die grens ligt. En steeds grotere objecten aan het maken. En uh, die deeltjes dan, die dan verstrengeld zijn steeds verder uit de kaart trekken... En kijken kan het nog steeds verstengeld zijn. Want het zou kunnen zijn dat het op een gegeven moment gewoon ophoudt. Dat het gewoon niet meer lukt omdat er iets is in de natuur... wat ervoor zorgt dat, het, uh, ja, dat, dat die, die rare link uh, uh, ophoudt te bestaan. Dat zou kunnen. Nu is het drie meter, uh, de rest moet nog volgen. Hartelijk dank en uh, gefeliciteerd met deze primeur, Ronald Hansson. Dank. Bedankt. Wat we vorige week nog niet wisten... Ja, wat we vorige week nog niet wisten of vorige week nog niet hadden. Een stemmingsmeter, Australische wetenschappers die hebben dat ontwikkeld. Software die aan een foto kan zien hoe blij iemand kijkt. Door te letten op bepaalde vaste punten in het gezicht. Het programma kwam vrijwel tot hetzelfde oordeel als gewone menselijke panels... die ook naar de foto's moesten kijken. En het werkt inmiddels zelfs bij groepsfoto's. Dus er komt een soort computerprogramma aan... dat aan de foto kan zien hoe leuk het feestje eigenlijk was. Of, nou ja, misschien belangrijker, dat je kunt zien aan camerabeelden of de menigte op het punt staat boos en agressief te worden. Stress is goed. Inderdaad, twee weken geleden zeiden we nog precies het tegenovergestelde... maar dat blijkt ook nog steeds waar. Chronische stress, dat is slecht... en zorgt voor snellere slijtage, zelfs op het niveau van je cellen. Maar kortdurende stress, dat maakt je afweer sterker en het houdt je scherp. En nu komt dan het nieuwe inzicht... Als je veel korte stress hebt, dan word je sterker, ook op celniveau. En dat onderzochten Californische wetenschappers. Door proefpersonen een spreekbeurt te laten geven, want daar worden mensen heel erg gestrest van. En dan voor en na de test wat hormonen af te nemen en bloed te prikken. En vragenlijsten in te laten vullen over hoe gestrest ze waren. En dat te meten met hoe gestrest ze waren in het dagelijks leven. En voilà, een beetje stress maak je dus weerbaar ook op celniveau. Ik zou trouwens van het bloed prikken nog het meest gestrest worden, denk ik. Oh ja, en de fysieke activiteit, dat is goed als je iets moet leren... als je iets wilt onthouden, dat wisten we al. Maar dat zoiets simpels als het knijpen in een balletje... of je vuistballen al helpt om iets te onthouden... dat is een nieuw inzicht van deze week. Dat stond in PLOS ONE. En de rechterhand die werkt beter dan de linkerhand om dingen te onthouden... want de rechterhand correspondeert met de linker hersenhelft en andersom. Maar als je linkshandig bent, zit het allemaal weer precies tegenovergesteld. En als je dan uh, wat je uit je hoofd hebt geleerd weer terug moet over, moet je in de tegenovergestelde hand knijpen als die je kneep toen je het allemaal moest onthouden. En dat allemaal op basis van 51 uh, proefpersonen. Dus zoveel zegt het waarschijnlijk ook allemaal weer niet. Maar ja, het kan ook weer geen kwaad. Hè? Als je als je dat balletje dan toch hebt en je moet iets leren, kan je het net zo goed proberen. Volgende week wat we deze week nog niet wisten. De eicelbank waar vrouwen hun eicellen kunnen doneren, die bestaat deze week één jaar. Maar het aantal donaties van eitjes blijft een beetje achter. En dus begon deze week een wervingscampagne. Gezocht MV die ons zwanger maken. Aan de telefoon Bart Fouser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Utrecht en bedenker van de eicelbank. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van der Wielen. Hoeveel uh, aanmeldingen van uh, eiceldonatoren heeft u reeds? Een uh, een. We hebben veel aanmeldingen gehad, maar uh, het aantal vrouwen waarbij we uiteindelijk dus zijn kunnen overgaan tot het stimuleren van de eierstok en het verkrijgen van de eicel, dan praat je over een tiental. En hoeveel had u gehoopt? Nou ja, het was moeilijk te voorspellen, maar we hadden toch zeker meer uh, ge uh, gehoopt. We hadden gehoopt op ongeveer 50 uh, vrouwen. Maar als we het nu zien met het aantal paren wat zich hebben aangemeld uh, die in aanmerking komen voor deze behandeling, uh, dan zouden we ook aan 50 nog niet genoeg hebben. Dus er is heel veel vraag en uh, vrij weinig aanbod. Het is ook best wel gedoe natuurlijk om, om een eitje te laten afnemen. Ik bedoel voor een man bij een spermabank is het zo gefixt, maar een vrouw die eitjes moet doneren, dat is best een gedoe. Ja, absoluut. En, en, en daarom moet je ook heel goed uh, mensen voorlichten... zodat ze van tevoren precies weten waar ze aan beginnen. En moet je ook heel nadrukkelijk uh, nou, de, de, motie, de, de, de motieven nagaan... We willen niet de weg op. Dat mensen het gevoel hebben dat ze eicellen verkopen. En dat ze dus die belasting die ze, die ze moeten ondergaan, dat, he, dat ze dat te, te gelden kunnen maken. Dus het blijft heel duidelijk het verhaal dat mensen het moeten doen uit ideële overwegingen. Waarbij we gelukkig wel tegemoet kunnen komen aan kosten die ze maken. En ja, het is zeker natuurlijk duidelijk he, meer belastend dan het verkrijgen van zaadcellen. Aan de andere kant iets wat de laatste tijd veel in de belasting gaat. He. Orgaandonatie, met name nierdonatie. Nou, het mogen duidelijk zijn dat dat nog veel belastender is. Wat zijn de ideële afwegingen? Gew gewoon voor de duidelijkheid even. He. Nou, De ideële afwegingen, dat horen we ook vaak... Dat, dat, dat mensen die uh, zich bij ons hebben gemeld, die in principe uh, uh, bereid zijn om als uitscheldonor te fungeren, dat zijn mensen die vaak zelf uh, kinderen hebben gekregen en, en, en zich realiseren hoe gelukkig ze daarmee zijn. En dat zijn ook vaak mensen die in hun nabije omgeving mensen hebben gezien bij, met, met onvruchtbaarheid, waarbij dat niet zo vanzelfsprekend was, was. En die hebben gezien wat een. ...enorme leidersweg dat vaak is. Hechten vrouwen meer aan hun eitjes, los van het gedoe en de operatie... Maar, ...maar sentimenteel, hechten ze meer aan hun eitjes dan mannen aan hun zaadjes? Want er komt dus een kind op de wereld, als het allemaal lukt... ...dat eigenlijk jouw kind is, genetisch gezien, strikt biologisch gezien. Vinden vrouwen dat moeilijker dan mannen? Ja... Ik... Of echt goed onderzoek daarover is er niet, maar het is wel erg intuïtief wat u zegt, uh, wat ik vaak hoor van mensen. Dus ja, het lijkt erop dat vrouwen het gevoel hebben dat ze daar dichter bij staan dan mannen. Terwijl aan de andere kant, als je dat, uh, hè, u zegt, oh, hein, biologisch, genetisch. Ja, je praat over 50% van het genetisch materiaal van een, van een kind wat geboren wordt. En dat is natuurlijk niet verschillend of het nou iemand is van eiceldonatie of iemand van zaadceldonatie. Nee, maar ze zeggen wel eens dat mannen in, in de vrije natuur toch wel dat zaad over zo'n groot mogelijk oppervlak moeten verspreiden. Ja, dat is meer de evolutionaire. Je zou ook nog uh, natuurlijk meer de, de, de, de emotionele, culturele invalshoek kunnen nemen. He, hoe je het ook went of keert. Het, het blijft uh, ook vandaag de dag al vaak een feit dat he, de, de moeder uh, emotioneel uh, en praktisch gezien dichter bij de kinderen staat dan de vaders. De vergoeding dan maar. Hoe hoog is die eigenlijk? De vergoeding is in de orde van 900 euro. Oh ja, nou ja, oké. Okay. Dat, uh, dat is onkostendekkend in ieder geval. Ja, de, ook dat is interessant. Ik, ik heb dat ook echt uitgebreid... Uh, internationaal uh, geïnformeerd. Uh, overal wordt min of meer hè, de landen waar het geregeld is... Uh, Gaat het om hetzelfde bedrag in de orde van 900 euro? Dat is in principe hè, een onkostenvergoeding. Maar als je dus ook in het buitenland vraagt: waar is dat op gebaseerd? Dan zie je dat er nog eigenlijk heel weinig praktische gegevens over zijn. Dus uh, wij zijn het ook aan het verzamelen. Wij gaan het ook na. Dus wij, wij hopen uh, na een tijdje ook te kunnen zeggen: dit zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor mensen die een IJsseldonatietraject doorlopen. Dus vooralsnog is het een schatting. De wervingscampagne, hoe gaat die eruit zien? Wat, wat kunnen we verwachten? Nou, we, we hebben het, uh, ik zou maar zeggen, uh, gelukkig voor eigen medewerkers wat beter geregeld uh, dan, dan, dan vorig jaar. Uh, toen zijn we daarbij naar buiten gekomen en kwamen we, kwam, kwam er een, een lawine aan reacties. Uh, uh, negatief, uh, maar gelukkig overwegend positief, uh, vooral telefonisch. Nu hebben we uh, informatie via internet, uh, we hebben een website. Uh, mensen kunnen zich ook uh, uh, daar doorlopen of ze voor IJsseldonatie... Uh, uh, voldoen aan de criteria die daarvoor gesteld zijn. Ze kunnen zich ook via internet aanmelden. Dus het verloopt nu een stuk ordelijker dan vorig jaar. Toch gek dat dat zulke reacties uitlokt, want wezenlijk is het toch niet iets anders als principe dan het doneren van zaad. Of je nou ei of zaad ja. geeft. Ja. Vanuit het perspectief van het kind denk ik uh, in principe niet, maar uh, nou ja, u gaf net al aan uh, hè, van dat wellicht een ijsseldonor zich toch uh, en nog meer emotioneel daarmee verbonden voelt. Maar je ziet ook nou ja, de samenleving als zodanig en, en, en de politiek, uh, het heeft zeker vorig jaar uh, behoorlijk wat commotie veroorzaakt uh, en ook heel veel vragen en discussie opgeroepen. Misschien dat het uh, dit keer wat uh, rustiger verloopt. De, de campagne is te zien op de website bijzonderewaarde.nl. Bart Fouser, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedenavond. Ja, u hoort uh, junglegeluiden, want we gaan uh, naar de jungle. Met iemand die ik misschien wel zou kunnen aankondigen... als de Nederlandse Jane Goodall... Carline Jan Janmaat, hartelijk welkom van het Max Planck-Instituut in Duitsland. Trok jarenlang door de bossen van Ivoorkust achter de Chimps aan. En ze is deze week even in Nederland en kan daarom vertellen over het onderzoek naar het geheugen van de Chimps. Hartelijk welkom. Hallo. Hoe moet ik hoe me moet dat voorstellen? Was u echt een vrouw alleen in het bos? Uh, nee, we zaten met een groep andere onderzoekers. Maar ik was wel vaak alleen uh, met de chimpansees samen... omdat we uh, ja, probeerden de dieren zo min mogelijk te verstoren. Uh, dus als je met een grote groep uh, onderzoekers achter één dier aanloopt... dat is niet zo leuk voor het dier zelf. Dus we probeerden vaak alleen te volgen. Hoeveel sims hebben we het dan over? Uh, de groep waar ik naar keek waren ongeveer 35 individuen. Dus 35 sims. Gezellig met elkaar in het bos. En, en daar zat u dan tussen? <laughs> nou, ze splitsen zich op. Hè? Dus uh, als het uh, fruit schaars wordt, dan splitsen ze zich op. En dan zijn ze vaak ook alleen. En dan uh, volgde ik ze. Ja. Wat houdt dat in, Sims volgen? Wat doe je dan? Heb je dan een notitieblok? Of, of, of let je op specifieke dingen? Uh, ja, nou, ja, wij volgden ze dan de hele dag. Hè? Dus als ze wakker worden, dan uh, uh, ja, liepen we met ze mee. We hadden een gps bij ons. En dan... Uh, een um, uh, verf om uh, bomen te markeren die ze, waarvan ze aten... en bomen die ze inspecteerden. Dus uh, elke boom uh, waar ze stopten en even naar keken... Uh, of er fruit aanwezig was, uh, markeerde ik. En dan de volgende dag gingen de assistenten terug naar die boom... om te kijken wat voor soort boom het was... en of er fruit in zat of niet. Want dat was de onderzoeksvraag. Chimpansees zijn dol op fruit, maar hoe vinden ze dat fruit eigenlijk? En, ja. en in hoeverre gebruiken ze daarbij hun verstand... of gaan ze alleen maar uh, lukraak te werk? Ja. ja. Wat, wat voor fruit eten chimps eigenlijk? Uh, nou, ze eten 150 verschillende soorten fruitsoorten. En uh, ja, de meeste soorten kennen wij hier niet. Het zijn... Uh, ja ook veel vijgen en uh, vij zoet fruit. Ze zijn gek op rijp fruit. Mango's? Uh, ja, bosmango's noemen we dat. Irvingia, Grandifolia. Het zijn allemaal ja, soorten die wij eigenlijk niet kennen. Waarom is het interessant om te weten hoe de chimp aan zijn, aan zijn fruit komt? Um, nou ja, ik ben geïnteresseerd in die vraag omdat er een relatie bestaat tussen hersengrootte of ma verschillende maten van hersengrootte en de hoeveelheid fruit in het dieet. En je vindt dat in verschillende primatensoorten, maar ook in vleermuizen en in knaagdieren. En uh, ja, daarom ben ik geïnteresseerd te kijken hoe ze dat fruit dan vinden. En uh, wat voor strategieën ze gebruiken. Want soms is het, het is niet zo makkelijk als de meeste mensen denken. Het regenwoud wordt vaak gezien als een walhalla... waar in elke boom een banaan groeit. Maar er zijn echt periodes waar nog geen half procent van alle bomen fruit draagt. En waar je vijf kilometer kan lopen zonder een goede boom te vinden. Dus je moet heel goed weten wanneer, waar het fruit rijp is... welke boom je al eerder geprobeerd ja. hebt... welke ja. en en boom nou, uh, al leeggegeten is. En uh, ja, heel vaak uh, bomen hebben bomen ook niet elk jaar fruit in het Regenwoud... en ook niet uh, op dezelfde maand uh, dat ze fruit dragen. Dus het is uh, vrij lastig. Uh. En als je eenmaal weet waar uh, een boom met fruit is... dan is dat vaak maar heel... Uh, kort uh, goed. Hè? Het, uh, en er zijn ook heel veel dieren die dat dan ook lekker vinden. Dus om echt op tijd bij een rijp fruitboom aan te komen... moet je wel wat in je mars hebben. Kortom, in hoeverre is het een, een verstandelijk uh, proces om, om uh, rijp fruit te vinden? Communiceren ze veel met elkaar daarover? Van Deze heb ik al gecheckt. Uh, hier vind, vind ik misschien nog wat. Werken ze samen? Uh, ze communiceren wel als ze fruit vinden... Uh, maar de meeste tijd waren ze alleen en waren ze echt gewoon op zoek. Dus uh, continu uh, aan het inspecteren. Uh, dus uh, continu omhoog kijken of er wat in de boom zit. En dan eventueel als, het, als er wat zit een paar dagen later terugkomen. Uh, als het rijp was, het fruit. Laten we luisteren naar de voedselroep van een, van een chimpansee. Wanneer, wanneer doet hij dat? Nou ja, als, er, als een boom echt helemaal vol zit met uh, rijp fruit, dat ook lekker, waarschijnlijk lekker smaakt. Is een dan is het kreet van, hoera, ik, ik heb ze. Ja, ze doen dit niet bij alle, alle fruitbomen waar ze aankomen. Het zijn echt bepaalde bomen waar goed eten is. Uh, ja. Maar, maar je zei, soms moet je terugkomen en even wachten tot het fruit rijp is. Weten ze dan ook van, nou ja, ik ben nu twee weken verder, nu, nu zal die daar wel rijp zijn? Nou ja, dat is dus de vraag die mij heel erg intrigeert. Van wanneer komen ze terug? En plannen ze ook wanneer ze terug moeten komen? Weten ze hoe lang geleden ze daar geweest zijn? En uh, nou ja, met, voor mijn promotieonderzoek heb ik bijvoorbeeld gekeken naar of ze rekening houden met het weer... Het was dan niet met chimpansees, maar met kleinere aven. En dan bleek dat als het warmer weer geweest is, dat ze dan sneller, uh, of dat de kans groot is, dat ze terugkomen. Omdat ja, fruit sneller rijpt bij hogere temperatuur. Dus ja, het zijn hele interessante vragen. Weten ze hoe snel dat bepaalde soorten bijvoorbeeld meer gegeten worden door andere dieren en dat de boom sneller leeg zal zijn? Weet je het antwoord eigenlijk al? Uh, nog niet helemaal. Nog niet helemaal? Nee. Dus ik kijk nu vooral, dit laatste artikel wat pas gepubliceerd is, dat ging over hoe ze fruit ontdekken. Dus of ze weten dat als een bepaalde boom fruit krijgt, bijvoorbeeld een mangoboom, als ze daarin mango's zien, weten ze dan dat de andere bomen van diezelfde soort ook fruit hebben. En gaan dat dan... ze daar dan naartoe? Levert dat en dat, andere dat dingen lijkt op? zo te zijn. Ja, ja. Ja. Dus, dus, dus daar blijkt dat ze hun geheugen gebruiken. Levert dat iets anders op dan onderzoek naar Sims in gevangenschap? Want die geven ze ook allerlei geheugentesten. Ja, nou ja, geheugen is iets wat je moet trainen. Hè? Dus het, het is wel de vraag of de, of de gevangenschap de beste uh, situatie is om dit soort... Uh, vermogens te testen. Toch het beste om het om in de eigen ik, habitat te doen? Ja, en daarom zit ik ook graag in het veld. Omdat deze dieren gewoon dagelijks getraind worden... om dingen te onthouden. Het, ja. leer, leer je ze ook kennen? Heb je dan bepaalde chimps die, die je al herkent... En, en die misschien jou ook wel herkennen? Ja, nou... Uh, um, ik heb wel het idee dat ze je kennen. Ja. Ze zijn uh, in het begin... waar ze uh, ja, toch wel beetje angstig, van wie is die nieuwe persoon? En op een gegeven moment ging dat over. Dus dan heb je het idee dat ze je herkennen. En uh, ja, ze hebben allemaal verschillende karakters. Natuurlijk, dat is ontzettend leuk, van chimpansees. Uh, we hebben één vrouwtje Julia, dat is een echt dametje. En die uh, maakt, die doet ook middagdutjes. Uh, en die, als ze ergens gaat zitten, dan plukt ze bladeren... en dan gaat ze dan opzitten. Net als ik uh, dat doe, als ik geen plastic zak heb ik wat bladeren. En de andere sympasjeten doen dat niet. En uh, ze is ook uh, ja, heel erg op eten gefocust. En heel kieskeurig. Uh, ze eet maar ja, maximaal half uur in de boom. Terwijl andere vrouwtjes ze kunnen urenlang van hetzelfde fruit eten. Een fijnproever dus. Ja, maar ook uh, aan de andere kant ook weer een hele slechte moeder bijvoorbeeld. Uh, ze wacht nooit op haar dochtertje. Uh, ze gaat s ochtends vroeg in het donker naar een vijgenboom toe om uh, daar te eten. En dan anderhalf uur later komt de dochtertje hoe, hoe, hoe, hoe, aan van waar ben je nou? En, dus, uh, heel, uh, terwijl andere vrouwtjes al continu wachten. Dus stoppen, omkijken. Maar je bent uh, dan hele dagen alleen met chimps. Geen, geen mens gesproken, geen mens uh, gebeld of gezien. En alleen, maar, <laughs> alleen maar die apen. Ja, maar het is wel heel fascinerend. Het zijn... Het zijn ja, dus er gebeuren er dingen die ja, heel intrigerend zijn. En zoals uh, als, je, als die kleintjes met elkaar spelen. Dat is echt heel fascinerend hoe ze dat doen. Uh, en hoe ze ook spelen. Ik kan me herinneren, er was één uh, kleintje, Itaka heette die. En die, die hing op een gegeven moment aan een liaan. En aan een liaan kan je hangen met je handen. Maar je kan er ook in bijten en dan aan je mond hangen. Net als een soort circusacrobaat als je dan in de ronde draait en je laat dat los, dan spin je in de, in de rond als, ja, als een acrobaat. En nou, dat, dat, dat had hij dus ontdekt dat je dat kon doen. En net als kleine kinderen in een schommel ronddraaien. En nou, dan zag je hem dan uit die draai komen en ja, zijn mond open, zijn lippen om zijn tanden heen. En ha, ha, ha, zo lachen hè? en dan even stil en dan nog een keer. En dan weer ronddraaien en dan kwam hij weer uit die draai en dan om zich heen kijken en dan nog een keer. Maar, maar, maar het lijkt dat, wel. dat is ja, heel herkenbaar. Dat, dat, dat maakt zo'n dag dan ontzettend leuk als je dat gezien hebt. Maar, want je hebt niemand gesproken, je zit in de stilte. Je hebt, je hebt alleen maar die apen, die, die hebben dan plezier. Wat, wat doet dat met, met jezelf? Word je dan ook vereenzelvig hier met de apen? Of krijg je eigenlijk de neiging om misschien ook wel aan een diaan te gaan hangen? <laughs> ja, ik kan me dat zo voorstellen. Nee, ik bedoel, we komen s'avonds gewoon weer terug. En er zijn ook andere onderzoekers in het kamp en eten we samen. Ja, en we praten okay. over de dag. En, en soms kom je ook al iemand tegen in het bos. Die uh, een andere chimpansee aan het volgen is. En dan klets je wat. En, maar, uh, laten we luisteren naar, naar uh, het praten met de chimps. Want dat is ook leuk. Wat, wat hoorde ik hier nou? Nee, Dat was niet met de chimps, maar dat was met de andere onderzoekers. Oh, dus zo communiceren dus jullie met elkaar? Hè? Ja, dus uh, er wordt veel uh, gejaagd in het bos. Uh, illegale stroperij is dat in het nationaal park. En uh, wij proberen dus onderscheid te maken tussen onszelf en de jagers. Dus we, we um, schreeuwen niet in het bos, maar we klikken om, om contact te houden met, of te maken met andere mensen. Om, de, om die apen niet uh, aan het schrikken te maken. Ja. En dan was er ook nog de chimp Isha. Daar, daar valt ook nog veel leuks over te vertellen. We gaan even naar zijn roep luisteren. Haar roepen. Die, klink, die klinkt uh, niet bepaald vriendelijk. Of, of uh, interpreteer ik maar wat. Nee, het, is, het is een, een, een vrouwtje. Het ja? Is, uh, uh, zij was juist een van de vrouwtjes die ik het liefst of het uh, meeste mocht. Uh, ze was heel, uh, heel lieve moeder, heel tolerant. Uh, ze wachtte heel veel op de jongen, maar ook op... Uh, er waren een aantal wezen in de groep. En daar uh, wachtte ze ook op en dan had ze samen mee. Zoals, uh, in tegenstelling tot Julia, die gaf bijvoorbeeld... Als ze te dicht voor de voeten liepen, dan gaf ze gewoon een map. <laughs> maar uh, Isha was uh, ja, altijd heel, uh, heel rustig en kalm en geduldig. En, uh, ze, ja, ze, ze, ze roepen inderdaad. Die roepen is heel uh, ja, luid en uh, uh, ja, indrukwekkend. Maar ja, dat, dat is gewoon hoe ze uh, communiceren met elkaar. Hè? Hier maakten ze waarschijnlijk maakt ze contact met een... Uh, andere individuen in de groep, want ze zitten ver uit elkaar. Hè, dus je moet wel uh, wat geluid maken, wil je uh, elkaar kunnen horen in zo'n bos. Ja. Zoals jij erover vertelt, wordt word het, word het echt wezens, bijna mensen. <laughs> ja, je moet als onderzoeker natuurlijk altijd heel objectief blijven. En, maar ja, het is... Uh, ja. En op zich... Uh, uh, ben ik ook er ook wel objectief ingestapt. Hè? Want ik heb naar Kleider eerst gekeken en zei dat van ja, Jim van Sees is dat zo leuk, want die lijken zo op ons. En dan dacht ik altijd van ja, ja, dat zal wel, ik zal het wel zien. Maar ja, dan waren er waren toch wel heel veel momenten in het bos waarvan je dacht van ja, dat lijkt toch wel heel erg op ons. Dus als er dan een, bijvoorbeeld een, fruit, een stuk fruit uit de boom valt, zo'n 30 meter hoog dan houden ze ineens hun handen boven hun hoofd. Nou, dat hebben we kleinere apen nooit zien doen. Of ze, als ze elkaar tegenkomen, ze hebben elkaar lang niet gezien... en omarmen ze elkaar. Er zijn een aantal gedragingen. Of als ze kwaad zijn, dan slaan ze met een hand op de grond. Dus er zijn een aantal momenten waar je denkt van... God, dat ja, doen wij ook zo. Dat lijkt toch ook wel veel voor ons. En uh, een moeder die ging bijvoorbeeld... Uh, dan hing een kleintje hing aan een, een boompje te te hangen en dan bewogen ze dat boompje op en neer net als ja, een soort uh, uh, ja hoe zou je dat noemen een soort schommel of zo bewogen ze dat heen en weer en dan denk je van ja wauw dat is toch wel wat wat ja hebben ze dan een soort inlevingsvermogen in dat, dat kleintje dat leuk vindt of wat zit daar achter wat gaat er in dat hoofd om hè? Ja. En er uh, ja, zij zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. Ze doen ook dingen die wij niet uh, doen. Als ze elkaar gerust willen stellen, stoppen ze bijvoorbeeld een vinger in elkaars mond. Nou, oh ja, dat, ja, dat is iets wat je niet zo zou doen. Van de mens. Ja, of als de mannetjes willen kopen leren of seks willen, dan slaan ze met een voet op de grond. Nee, dat is heel ander gedrag weer. Dus ze zijn ook heel anders. Ze zijn, <laughs> We zijn toch wel wat afgebouwd. Colleen Janmaat... hartelijk Hartelijk dank. Ja. Uh, verbonden aan het Max Planck Instituut in uh, Duitsland. En heel veel succes met het uh, verdere onderzoek. Okay. Leuk dat je langskwam. We gaan verder met de rubriek uh, Post. In die rubriek Post kunt u elke week terecht met vragen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd, maar nooit het antwoord op kon googlen. En dan gaat u gewoon naar ons toe. Labirintradio.vpro.nl. Roel Ruiten had, had deze week een vraag. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, wat was de vraag? Mijn vraag was of mijn waarneming klopt dat zeezoogdieren zeg maar, een horizontale staart hebben. En vissen, of haaien en goudvissen, een verticale staart. En waar dat ligt... De zeezoogdieren, dan moet ik denken aan walvissen. Dolfijnen. Elkaar, Dolfijnen ja. dat soort dingen. En dan de haaien, een verticale staart. Ja. Martik Leopold hebben we gevonden. Hij is zeezoogdierbioloog bij IMARIS op Texel Onderzoeksinstituut. Goedenavond. Goedenavond. Is het allereerst waar? Hebben zeezoogdieren een horizontale staart en vissen een verticale staart? Nou, complimenten voor de waarneming. Uh, de waarneming is goed... Heel veel mensen die weten dat helemaal niet, maar alle vissen hebben een, een. Nou, bijna alle vissen hebben een verticale staart. En, en alle dolfijnen en walvissen die hebben een horizontale staart. Dus, dus ja, dat klopt. Waarom is dat zo? Nou, laat ik bij het makkelijkste beginnen. De zeezoogdieren zijn uh, in de evolutie nog helemaal niet zo oud. En dat waren vroeger, uh, een paar miljoen jaar geleden, miljoenen jaren geleden, waren dat landzoogdieren. En die zijn dus van land terug in zee gekropen. Want landzoogdieren zijn weer afkomstig van zeedieren. Nog langer geleden. Maar als je een tijdje op land hebt geleefd. Landzoogdieren, dat zijn beesten die moeten lopen. Om te lopen moet je je kunnen afzetten met je achterpoten. En dat gaat veel makkelijker als je je achterpoten naar achteren beweegt. Anders dan gaat dat niet. Dan kun je niet lopen. En als je. Uh, een landzoogdier bent, heb je bovendien te maken met zwaartekracht. Daar hebben vissen veel minder last van, want die worden door water gedragen. Als je met zwaartekracht te maken hebt, dan lang hangt je lijf eigenlijk aan een stok. Die stok is je ruggengraat. En die ruggengraat zit dus boven in je lijf. Uh, ook al ga je rechtop lopen, zoals mensen, dan zit die ruggengraat nog steeds boven in je lijf, maar eigenlijk achter in je lijf. En aan de achterkant hangen dan je poten en die duwen je naar voren. Nou, onze enkels, die willen dus ...van en naar achteren bewegen. En dat is eigenlijk in uh, zeezoogdieren nog steeds zo... ...behalve dat ze geen enkels meer hebben. Maar ze hebben nog wel die ruggengraat die boven hun lijf zit. Een evolutionaire en... erfenis van uh, de tijd op het land. Biedt het, biedt het voor of nadelen eigenlijk? Wat zwemt nou, lekkerder, denkt u? Ja, kijk, vissen zijn veel ouder. Die hebben een, een verticaal uh, skelet. Dat zit ook midden in hun lijf. Uh, eet maar eens een vis en kijk maar eens waar de graat zit. Die zit in het midden. Um, dat is voor vissen waarschijnlijk handiger, uh, omdat je met een staart die van links naar rechts beweegt, veel makkelijker op diepte kunt blijven. En voor een vis is het heel onhandig als je met elke staartslag uh, van diepte verandert, als je naar de oppervlakte gaat. Waar bijvoorbeeld zeevogels op je gemunt hebben of als je opeens naar de bodem botst of zo. Dus voor een vis is het veel handiger om op één en dezelfde diepte te blijven. En daar past beter een staart bij die van links naar rechts vaart in plaats van op en neer. Want dan ga je de hele tijd zelf op en neer. Kijk, voor zoogdieren is dat best handig, want die moeten af en toe ademhalen. Dus die moeten voortdurend van waar ze onder water mee bezig zijn, moeten ze omhoog om adem te halen en weer terug. Dus dat is een klein voordeeltje voor die zoogdieren, dat ze dan een staart hebben die dat makkelijker maakt. Nou, het is uh, een, een mooie ja. observatie, meneer Ruiten. Ja. Complimenten. Ja, dankjewel. <laughs> um, en dank voor de vraag ook, Roel Ruiten. En ook uh, dank voor het antwoord, Mardik ja. Leopold. Ja. En, Luisteraars die worstelen met hun eigen vragen, die kunnen het ook gewoon proberen. Labyrintradio@vpnl.nl. Gaan verder met. Uh... De Koerbachstraat in Amsterdam, of het de Koerbachlaan... of misschien zelfs een Koerbach-monument. Waarom niet? Want als het aan Bart Leeuwenburg ligt... krijgt die 17e-eeuwse filosoof Adriaan Koerbach... die in Amsterdam als ketter stierf in gevangenschap binnenkort eerherstel. Hij schreef een boek over de radicale vrijdenker Koerbach. Het noodlot van een ketter. Een uh, mooi lijvig werk. Hartelijk welkom. Ja, dank je, dank je. En, uh, Ook voor het compliment natuurlijk. Welk compliment eigenlijk? Dat het een mooi lijvig boek ja, is? Ja, ja, ja. ja. Precies. Ja, dat vond ik ook wel. Um, de straat, hè? Dat, dat, dat wilt u echt gaan bereiken. Er moet ook een petitie komen. U gaat daar contact ja, die, hebben. Die petitie loopt. Die loopt? Ja, uh, op internet. Uh, petities.nl. Uh, ik zal gelijk reclame maken. Tik via Google petities.nl in met de naam van Koerbach erachter. Er zijn inmiddels al 250 mensen geweest... die zich solidair hebben verklaard met mijn actie. En ja, ik vind dat hij minstens een steeg verdient... Allichtureert ook lekker, Koerbach, Steeg. Dat klinkt goed. Maar dat is wel het minste. Moet hij nog op een bepaalde plek komen of maakt dat niet zoveel uit? Nou ja, ik weet niet of de Amsterdamse gemeente bereid is... om de Korsje Steeg te, ja, om te katten, zogezegd. Maar ja, ik weet niet of ze zo ver willen gaan. Dat is vlakbij uh, de plek waar Adriaan Koerbach heeft gewoond. Oude Nieuwstraat 6. En ook waar hij geboren is aan de voorkant, Singel 49. En er zit een steegje om de hoek en dat is een klein bescheiden steegje. En dat zou misschien de Koerbachsteeg kunnen gaan heten. Maar ja, of het zover komt, weet ik niet. Nou ja, het gekke is, wij, wij hadden net een, uh, een serie over de Gouden Eeuw. Een mooie uh, serie van de NTR. Ja. En <tomt> daarin werd keer op keer benadrukt dat Nederland een, een soort vrijplaats was. Een, een tolerant, verlicht land waar je toch alles maar gewoon kon zeggen. En dan komt nu het verhaal van iemand die in dat tolerante 17e-eeuwse Amsterdam als Ketter sterft in gevangenschap door dwangarbeid. Hoe is het mogelijk? Ja, nou, ik moet het wel weer een beetje nuanceren... want, want eh, eh, in het boek staat dat hij waarschijnlijk niet die dwangarbeid heeft verricht... omdat hij natuurlijk tot de elite behoorde. En hij heeft wel in dat rasphuis gezeten, een week of zes... En hij werd waarschijnlijk in een aparte cel gehouden en kreeg ook apart eten van zijn familie. Want dat noemden ze in die tijd ook witte broodskinderen. Elite die kregen, zaten in een milder regime. En na zes weken is hij ook naar het willige rasphuis verplaatst. En daar was een nog veel milder regime. Maar desondanks, uh, het was natuurlijk geen vakantiepark. Dus nee. na een maand of negen is Koerbach toch overleden. En ik denk, maar dat is speculatie, aan tuberculose. En hier op de, op de voorkant van het boek staat al meteen op 27 juli 1668 hoorde Adriaan Koerbach in de martelkamer van het Amsterdamstadhuis dat zijn tong moest worden doorboord, zijn rechterduim moest worden afgehakt en zijn boeken moesten worden verbrand, zijn goederen in beslag genomen en hij moest voor 30 jaar in het Rasphuis worden opgesloten. Ja, nou dat was de eis van de schout en de, de straf is verzacht naar... nou ja, verzacht, hè? wat is verzacht? Het werd maar tien jaar raspuis. Uh, en zijn bezittingen werden verbeurd verklaard. Die tong is niet doorboord, die, die du zijn duim is ook niet afgehakt. Maar het was natuurlijk desondanks een... ja, in retrospectief, of zoals dat tegenwoordig heet... met de kennis van nu, een krankzinnige straf... voor iemand die een bastaardwoordenboek schreef. Bloemhoff, uh, vol met lemma's... waarin hij weliswaar veel kritiek uitte op de gereformeerde kerk op de dominees van de gereformeerde kerk... die de vrijheid van meningsuiting uh, niet toestonden... Um uh, op, op allerlei dogma's, zoals uh, bijvoorbeeld het uh, dogma van de Heilige Drie Eenheid, dat Jezus niet goddelijk was. De Bijbel was in zijn ogen een gewoon boek. Uh, uh, net als... Ja, en daarin ging hij natuurlijk wel ver. En een beetje overspel ja, moest kunnen. Uh, uh, ja, dat moest kunnen. Hij, hij leefde inderdaad uh, samen met een vrouw zonder getrouwd te zijn. Dat was in die tijd uitzonderlijk. Hij had zelfs... Uh, nou, dat schijnt een buitenechtelijk kind. Uh, buitenechtelijk kind. Blijkt uit uh, de kerkenraadsarchieven. Eh, daar zijn verhoren van... van bewaard gebleven. Dus het was wel voor zijn tijd een, een radicale man die uh, deed waar hij zin in had. En dat heeft hij dus uh, uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Dat gedrag, dat werd in die tijd niet op prijs gesteld. Dat je zo vrijzinnig uh, handelde en dacht. Wat had hij gehoopt te bereiken met dat boek? Je schrijft een woordenboek waarin je allerlei gedachten opschrijft waarvan hij toch ook wel moet hebben geweten dat de toenmalige autoriteiten het er niet mee eens zouden zijn. Ja, het is een proces geweest. Dus hij is daar als het ware ingerold uh, toen hij in Leiden nog geneeskunde en rechten studeerde, was hij nog lang niet zo radicaal. Maar hij heeft daar het plan opgevat samen met een goede vriend van hem, die ook geneeskunde studeerde, Lodewijk Meijer, om woordenboeken te gaan schrijven. En uiteindelijk uh, is dat uitgemond in dat bastaardwoordenboek Bloemhoff, uh, omdat hij ja, ik, dat is ook een beetje speculeren, maar ik denk dat het is vrij aannemelijk dat hij samen met zijn broer in Amsterdam, hè, toen hij eenmaal klaar was met studeren en van Leiden weer terug ging naar Amsterdam, uh, daar werd hij uh, naar achterna gezeten door die dominees, die uh, hielden hem in de gaten, uh, waren het oneens met zijn levenswandel, zijn broer die was theoloog, althans proponent, die zou dominee worden, hè, zo heette dat in die tijd, proponent. Um, en die ging om met mensen die ja, ook er allerlei ketterse ideeën op nahielden. Dat waren in die tijd bijvoorbeeld Socinianen... die ook het uh, dogma van de heilige Drie Eenheid ontkenden. Kwekers, anabaptisten. Je had natuurlijk allerlei geloofsrichtingen in die tijd. Want ja, protestant, het woord zegt het al, protesteren. Uh, er vonden allerlei afsplitsingen plaats. En daar waren natuurlijk de dominees van de gereformeerde kerk niet blij mee. En die broers werden dus steeds meer uh, op de hielen gezeten. En ik denk dat Adriaan Koerbach uh, uiteindelijk vaak bank heeft gespeeld. Hè? Hij was het zat. Het was ook eigenlijk vreemd dat hij onder eigen naam publiceerde. Dat hij uh, het in het Nederlands publiceerde. Hè? Je, er werden wel... Destijds bijvoorbeeld zo, uh, werken met een Sociniaanse smaak, noem ik het maar even, gepubliceerd. Maar dat was altijd in het Latijn. En daar deden de dominees niet zo vreemd over. Maar dit was echt gericht op het gewone volk. En hij was dus ook eigenlijk een soort volksopvoeder. Hè? Democratisch ingesteld, wilde de wetenschap dichter bij de mensen brengen. Misschien is het leuk één lemmaatje om dat eventjes uh, ja, ja, uh, voor het voetlicht te brengen. Hè? Dat is typerend voor de manier waarop hij uh, in de Bloemhof tekeer ging. Uh, dat gaat om het lemma duivel. Duivel, zegt hij dan. Een lasteraar. Beschuldiger of aanklager. Die iemand belastert, beschuldigt of aanklaagt. Dit woord duivel, dat een verbastering is van het Griekse diabolos, staat op een aantal plaatsen in de Nederlandse vertaling van de Bijbel. Net alsof het een goed Nederlands woord is. Maar in de Bijbel heeft men wel meer on-Nederlandse woorden laten staan, om te voorkomen dat het gewone volk die woorden zou begrijpen en daardoor kennis van zaken zou krijgen. Als alle wordend behoorlijk in het Nederlands waren vertaald... zou het woord duivel in de Bijbel... en dus ook in het Nederlands niet voorkomen. Nou, en zo gaat hij nog even door. En dat deed hij in al dilemma's. Dus ook, Voortdurend uh, kritiek leveren. Over Christus. Precies. Ja. Over, uh... Christus was niet goddelijk. Christus was gewoon wel een moreel hoogwaardig mens. Maar niet meer dan dat. Christus was een leraar. Een profeet. En zijn, en zijn radicale verandering is dat hij uiteindelijk zegt... dat de, de filosofie, de, de reden... de, de, de gedachte... boven... De ja. kerk moet staan, boven de theologie. Ja. Dat, dat lijkt me een radicale ommezwaai. Ja, hij vindt eigenlijk dat de Bijbel onderworpen moet worden aan de reden. En uh, de reden identificeert hij ook uiteindelijk wel met God. Het is niet zo dat Koerbach een atheïst werd. Daar ben ik niet van overtuigd. Sommigen vinden wel dat hij een atheïst werd. Zoals iemand, iemand als Jonathan Israel. Maar daar geloof ik niet in. Ik zou hem een, uh, een radicale... Rationalistische Protestant willen noemen. Hij identificeerde als het ware God met ja, het geheel van de natuurwetten. Hè. Hij geloofde in, het was een vooruitgangsoptimist, hij geloofde in die wetenschap en hij geloofde in de kracht van het denken en natuurlijk het rationele denken. Um, en daar wilde hij ook die Bijbel um, um, ja, aan onderwerpen. De Bijbel was in zijn ogen gewoon een lappendeken aan verhalen door mensen opgeschreven en er was eigenlijk geen normaal brood van te bakken. Van die Bijbel. Nou, uh, was dit in de 17e eeuw? In de 18e eeuw komt de verlichting op. Nou, nou wordt er door wetenschappers vaak gezocht in de geschiedenis... naar de, de, de vroege voortekenen van die verlichting. Dan, dan komen ze vaak bij Spinoza uit. Zou, zou je Koerbach ook daaronder moeten vatten? Is dat zijn betekenis misschien? Nou, hij was radicaler dan Spinoza. Spinoza heeft bijvoorbeeld nooit in zijn boek uh, geschreven... dat de Bijbel een gewoon boek was. Dat, dat deed hij niet. Uh, hij was natuurlijk ook veel meer op het volk gericht. En Spinoza moest eigenlijk niets van het volk hebben... want die was ervan overtuigd dat als zijn werk door gewone mensen zou worden gelezen... het alleen maar tot misinterpretaties zou leiden... Um, dus ja, ik, ik vind dat hij dus een stuk radicaler is dan Spinoza en eigenlijk veel moderner. Uh, laatst had ik het daar nog over met een journalist en die zei, de, ook een historicus, die zei, uh, Gerrit Jan Kleinjan van het, uh, uh, hoe heet het, van Trouw. En die zei ook, het is eigenlijk een negentiende eeuwer in zijn opvattingen, zo modern al, een negentiende eeuwse vrijdenker. Dus een, een, een verdwaald in zijn eigen tijd, zou je kunnen zeggen. En ja, hij zou in onze tijd normaal hebben kunnen functioneren. Uh, maar in zijn tijd was die, werd hij werd letterlijk verketterd. Ja, en als je een, een taboe doorbreekt, dan word je vaak op handen gedragen. Maar als je te vroeg erbij bent, dan, dan loopt het gewoon slecht af. En krijg je verder geen haan naar. Ja, ja, precies. Ja, dat is natuurlijk tragisch. En daarom vind ik eigenlijk dat, want ja, het was, hij was degene die op dat moment die vrijheid van meningsuiting verdedigde. Uh, scheiding van kerk en staat. Hè. Al die opvattingen kan je ook in zijn latere werk licht. Een licht schijnend in duistere plaatsen. Wat hij later publiceerde, kan je dat allemaal in, in terugvinden. En uh, het was op dat moment de Amsterdamse stedelijke overheid... die die vrijheid van meningsuiting vertrapte. En ja, dat is toch eigenlijk wel een soort schuld, vind ik achteraf gezien. En Amsterdam zou er goed aan doen, hè, in navolging van de katholieke kerk die ook Galilei in ere heeft hersteld in 1992. En zou Amsterdam er ook eens een keer goed aan doen... om deze uh, held van de vroege verlichting weer uh, in ere te herstellen? Uh, maar ja, goed, dat is de... duidelijk. Vandaar ook die petitie. Ja. Deed hij er in wetenschappelijke zin ook, ook toe? Want, want in, in de, die kringen waren er grootheden. Ik noemde Spinoza. Descartes, uh, die bevond zich in Nederland. Je had uh, Isaac Beekman. Het was een tijd van grote wetenschappers in Nederland... Nou, Was Koerbach ik, er ook eentje? Als, als woordenboekenschrijver. Hij had daarvoor het woordenboek der rechten geschreven. Bijvoorbeeld iemand als Ewout Sanders van NRC Handelsblad. Hij is een bewonderaar ook van Koerbach. Hè? Dat is een taalhistoricus, Ewout Sanders. En als je, als je naar zijn taalgebruik kijkt, dat is ongelooflijk mooi. Dat is, uh, er, zit een dubbele la, er zitten allerlei dubbele lagen in. Hij is sarcastisch, ironisch, komisch. Hij is oorspronkelijk in zijn woordgebruik. Uh, ja, uh, het is gewoon een genot om, om dat nog steeds te kunnen lezen. Uh, in dat opzicht is het te vernieuwen. En ook in zijn bijbelkritiek liep hij natuurlijk ja, even op anderen vooruit. En, en zijn geen, durf. Ja, zijn moed. Zijn moed ook, ook om uh, in zijn privéleven gewoon openlijk samen te wonen ongehuwd, Dat soort dingen. Ja, ja dat, dat is ook iets wat ongekend is voor die tijd. Uh, hij had er echt ook maling aan. Kortom. Hij had er echt maling aan, ja, absoluut. Ja. Wie heeft hem nou verraden? Dat is, dat is uh, ook nou, nou een mooie vraag. Nou, pff, dat is ook een goede vraag. Want ja, het, Sorry dat ik dat even kwijt moet, maar er heeft een recensie in het historisch uh, nieuwsblad gestaan van uh, Hans Renders. En ik heb nog nooit een recensie gelezen waar zoveel fouten in staan. Poei. Maar hij, ja, dat even terzijde. Ik kan daar nu ook niet over uitweiden. Maar gelukkig is hij een eneling, want uh, uh, gelukkig zijn alle andere recensies erg lovend. Um, maar wie hem verraden heeft, dat um, nou ja, in ieder geval de drukker van Ede... naar aanleiding, en dan zeg ik het even heel precies... met name voor meneer Renders, naar aanleiding van het feit... dat Van Ede in Utrecht bezig was met de drukken van licht. Hij zag dat het een radicale inhoud had. Is toen naar de Utrechtse schout gesneld en heeft gezegd... ik heb hier iets uh, onder mijn pers liggen. Ja, ik, ik ben dat in al mijn onschuld gaan drukken. Maar ik ben het eens gaan lezen en daar stop ik mee. Dus die, die heeft de pers gestopt en die heeft hem eigenlijk op die manier aangegeven... Op dat moment was Adriaan gevlucht naar Culemborg. Dat was destijds een vrijplaats. Daar was de juridictie van de zeven verenigde Nederlanden... nog niet van toepassing. Hij is uit... Hoe heet het? Hij wist dat ze achter hem aan zaten. Toen is hij gevlucht naar Leiden. Hij is uiteindelijk ook verraden, weer door een andere persoon. Die heeft een losgeld gekregen van de Amsterdamse Schout. Ze hebben hem van zijn kamer een achterkamertje gelicht in Leiden. De Leidse Schout. Toen is hij naar Amsterdam. Pedeligato, ketenen om ze. De voeten is hij daarheen gebracht. En daar is het uh, proces tegen hem begonnen in uh, ja, het toenmalige stadhuis, huidige paleis op de Dam. Dus een, een drukker die zich tegen de vrijheid van drukpers keert. Dan nou heb ja, je ook geen hart nou, voor je vak. Oh, kijk, op dat, uh, Licht is echt heel radicaal. Uh, we hebben het even over Ploemov gehad, maar in licht gaat hij vol uh, in, in Calvinistisch jargon voluit op het orgel. En... Uh, op dat moment uh, is het ook wel begrijpelijk dat zo'n drukker als Van Ede zegt... ja, maar hier wil ik niets mee te maken hebben. Want dan riskeer je zelf ook een hoge... nou ja, nog geen gevangenisstraf, maar een rasphuisstraf. Want eerst hè? was het een woordenboek en daarna werd het echt een samenhangend ja. betoog. Ja, precies. Nou, een, een, een retorisch pamflet zou je kunnen zeggen. Uh, en dat heeft hij in een koortsachtig tempo geschreven in Culemborg. En daar laat hij alle remmen los. En het lijkt ook wel alsof hij in die ontwikkeling heeft gedacht... ik heb toch niets meer te verliezen. He? Ik dus ga er toch aan. Ik ga ik... er toch aan. En hij heeft, dat klopt ook, dat is, dat is, dat is consistent met uh, wat hij heeft bekend. Want tijdens het proces wilde hij alle schuld op zich nemen. Hij vergelijkt zich in licht ook op een of andere manier met Jezus. Hij was dus wel een groot bewonderaar van Jezus. Niet als de zoon van God, maar als hè, moreel voorbeeld. Als een rebel. Als dus een persoon. Ja. Hij zag ook Jezus als een rebel. Bart Leeuwenburg, dank je wel. Binnenkort dus, als het goed is, een Koerbachstraat, laanplantsoen en standbeeld. En uh, Bart Leeuwenburg was verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit was labyrinth voor deze week. Volgende week weer fijn dat u hebt geluisterd. Fijne avond. Op de nieuwe mobiele site van Managementboek kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel is morgen al in huis. Managementboek op mobiel. Gewoon meer.